Dit is met het nws Journaal. 230 werknemers van een glasfabriek in Schiedam verliezen hun baan... omdat de Amerikaanse eigenaar heeft besloten de fabriek te sluiten. Dat gebeurt in augustus. Volgens vakbond CNV komt de aangekondigde sluiting als een volslagen verrassing. Het Amerikaanse moederbedrijf heeft ook nog vestigingen in Leerdam en Maastricht... en zegt dat de fabriek in Schiedam niet meer rendabel is. Dat zou komen door overcapaciteit op de glasmarkt en verouderde ovens... Maar volgens het CNV draait de fabriek nog prima en is er recent nog voor miljoenen euro's geïnvesteerd. De noodtoestand in Gambia is opgeheven. De rust is teruggekeerd in het Afrikaanse land nadat de gewezen president Jammeh dit weekend vertrok. Veel van de duizenden gevluchte Gambianen zijn teruggekeerd uit Senegal. De nieuwe president Barrow is nog wel in het buurland. De verwachting is dat hij een van de komende dagen terugkomt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken handhaaft voorlopig nog het reisadvies voor Gambia. Reizigers wordt geadviseerd de hoofdstad te meiden en de rest van het land alleen te bezoeken als het echt nodig is. De Duitse sociaaldemocraten hebben oud-voorzitter van het Europarlement Martin Schulz aangewezen als kandidaat bondskanselier. Eerder vandaag bleek al dat spd leider Gabriel het niet wil opnemen tegen Angela Merkel in september. Gabriel denkt dat Schulz meer kans maakt tegen Merkel. De SPD-leden stemmen zondag over de voordrag van Schulz als kandidaat bondskanselier. Het aantal doden in het hotel in Midden-Italië dat door een lawine werd getroffen, is opgelopen tot 17. Er worden nog 12 mensen vermist. De zoektocht gaat door, maar er is steeds minder hoop dat er nog mensen levend worden gevonden. Dat gebeurde zaterdag voor het laatst. Het weer op veel plaatsen is bewolkt en er komt ook dichte mist voor. Vannacht kan de mist zich verder uitbreiden. De minimumtemperatuur ligt rond de min 5. Morgen overdag breekt vanuit het zuidoosten heel langzaam de zon door. Dan zo'n 2 graden. En dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu tussen app en vloed.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 It's pass us by Here no more. But well, I tell you what, I saw him. He was sitting behind us down into.